Doorald Megens met het NOS-journaal. De A58 is bij Roosendaal in beide richtingen dicht... vanwege een grote brand die vlakbij de snelweg woedt. De brand brak volgens Omroep Brabant uit na een explosie bij een bakkerij. Wat er allemaal in het gebouw is opgeslagen, is niet bekend. Roopluim is in de wijde omtrek te zien. In de buurt van de brand liggen bouwmarkten en meubelwinkels. In de Syrische hoofdstad Damaskus zijn bij een luchtaanval zeker vier leden van de Iraanse revolutionaire garde gedood. Twee van hen hadden een hoge rang. Ze maakten deel uit van de elite-eenheid Quds, die belast is met operaties in het buitenland. Iran en Syrië zeggen dat Israël achter de aanval zit. Vorige maand werd in Damaskus bij een Israëlische aanval een Iraanse generaal gedood. Iran is de aardsvijand van Israël.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 Bij het ongeval op de N207 in Gouda waren geen andere auto's betrokken. Een kerk in Putten in Gelderland is beklad met een anti-Israël leus. De tekst werd gisteren ontdekt bij de deur van de kerk. Volgens Omroep Gelderland zou er net een condoleance beginnen. Eind december werd er in Putten ook een gebouw beklad... Op het monument voor de razia van Putten tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een Davidster getekend met daarbij de datum 7 oktober, de dag van de terreuraanval door Hamas. In beide gevallen is het onduidelijk wie er achter de bekladding zit. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking vannacht toe, maar blijft wel droog. Landinwaarts koelt het nog af tot iets onder nul. Morgen begint de dag met wat regen, kan dan gevaarlijk glad worden, vooral in het noorden. In de middag wordt het maximaal 7 graden.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 het begin van het uur. Een echte klassieker uit de jaren tachtig. En is nou John Jet en the Blackhearts en I Love Rock'n'Roll. Is dat zo, Donnie? And we do. Ja, ja. Ik, ben, ik ben echt een gek hoor. Weet, echt... je, weet je wat ik tegenwoordig, dat merk je ook bij uh, nieuwe platen. Een beetje country sound uh, over de muziek. Dat is uh, helemaal hip. Vind, dat vind ik wel dat lekker, leuk. hoor. Het is gezellig, man. Dat, dat is gezellig. Ja, is Goede country muziek. Ja. Ja, ik hou er ook van. Zeker weten. Maar ja, ik denk dat wij als, als muziekliefhebbers bij de radio... eigenlijk een hele brede interesse hebben hè, aan muziek. Want, want ik heb hier ook uh, klassieke programma's gemaakt. Dat vond ik ook heerlijk. Dat bedoel ik. Ik, ik. Je kan mij ook neerzetten bij de Amsterdamse avond. Dan ga ik Ook gezellig. Schrijven. Zeker. Ja, uh, maar, uh, maar ja, uh, rock vind ik ook heerlijk. Ja. ja, je ziet er wel een beetje uit als een uh, rock. Uh. Ja, ik vind het heerlijk. Ja. Oh, als ik in de keuken bezig ben en dan zet ik heerlijk lekker uh, Metallica of zo op. Of uh, Vandenberg. Hmm, ja. heerlijk, heerlijk. Had ik een kaartje heerlijk. voor, hè, voor Vandenberg. Ja, echt waar? Ja, en ik ben niet gegaan. Hè? Nee. Ik was zo moe. Ik er oh. niet te rijden. Okay, en het was okay. rot weer en... Nee, nou, ik, ik doe het niet. Nou ja, goed. Niet doen? Het derde uur, dat ga ja, je wel doen? Dat ga ik zeker doen. Want uh, ja, wat hebben we in het de derde uur allemaal, uh, Dolly? Uh, uh, we hebben uh, volgens mij uh, het dier van de week. Heb ik klaarstaan? Ja, klopt. Ja? Om half vijf. Om, om half vijf. Althans ja. zo rond half vijf. En uh, we, we gaan ook even kijken naar wat voor dag het vandaag eigenlijk is. Is het de dag van? Welke dag is het dan? En, uh, uh, ja. Zaterdag. Ja, maar de dag van. Oh, He? de dag van. Je yep. hebt tegenwoordig ja, ja, ja. is iedere dag is wel een dag van iets en uh, ik heb ook even opgezocht waar het vandaag de dag van is. Ga ik ook even wat over vertellen. En we hebben natuurlijk ook de nieuwtjes tussendoor. Zeker En, en waarschijnlijk we hebben ook Pit. nog contact met Piet. Ja, oh, Piet en de, en de Pit Report. Jeetje, wat hebben we er druk, jongen. Ja, dat gaan we, gaan we niet redden, wou ik zeggen. Maar nee. uh, we gaan ons best doen. We blijven nog op een paar uur. Dus, zeker. <laughs> nou ja, Fred is er niet vandaag. Dus, uh, is Fred er niet? Nee, nee, oh. nee, nee, nee. Dus, is vakantie. Uh, dus uh, we kunnen even doorgaan. Nou, bijna vakantie. Oh. Nee, niet echt. Maar ja. goed. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou, blijf lekker luisteren. Het derde uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Zaz, niet zie om de zijde, maar zand wordt op zaterdag. Elke zaterdagmiddag op je radio van 2 tot 5 uh, uur. Ja, de Burning Hearts. Weer een lekkere plaatdollie uit de jaren 80. Even lekker te keer gaan met Survivor. Zo'n zoetje heady uit je speakers, Lekker hoor. Met stof uit je oren. Stof uit je orenplaats. <laughs> Zeker. Je hoorde, nou ja, die is meestal wel wat harder, hè? Zo'n uh, Ruud uh, Jansen. Nou, ja, ja, ja, oh, ja, ja, ja, ja, ja. Wat hij die altijd een teringheddy, zeg. Af en toe, ja. Stof uit je oren. Ja, is het nog steeds zo? Is het niet ja. afgeleerd? Nee, nee. Oh. en, en uh, laatst had die, ging hij zelfs het derde stof uit je nummer opzetten. Ik zeg, als je nou zo doorblijft gaan, ga ik naar huis. Ja, zeker. Ja. Ja, <lacht> ja. Nou ja, wij gaan zo meteen ook naar Beverwijk trouwens. Ja, ja, ja. Ja, ja voor waar. de, de pit ja. Report voor Rendell Lawson. Ja. gaan we weer naar Beverwijk, maar eerst gaan we een uh, Nederlandse groep draaien. Ja. Ik had ze al heel lang in de peiling, nog lang voor Multicolor. Ik denk, wat is dit een geweldige band. En uh, yeah. ze beginnen nu ook in het buitenland door te breken. We hebben het over Sommelier, de nieuwe singel heet Tonight. When you're a little out of touch, I'm a little out of sight. We've been walking this road for quite some time. As I stumble in the field, I stand my ground and draw a line. I'm tired of being the one who runs and high.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 Nou, wat een lekkere muziek, hè? Ja. Sommelier en uh, de nieuwe single heet uh, Two Nights. Nou, we gaan naar uh, Beverwijk toe, hè? FM, Race Radio, Pit Report. It's time for het theater van de autosport met Rendel Loos. Goedemiddag, Rendel. Hey, goedemiddag. goedemiddag. Oh, jongen, jongen, hoe is het geweest de week? Nou ja, druk een week. Gewoon, ja, druk. We gaan gewoon maar door en uh, er is natuurlijk weer een hele hoop gebeurd in de autosport. En er gaat al, gebeurt ook al van alles, dus het was uh, een, een lekker week om uh, naar te kijken. Zeker, zeker. En ik ben heel benieuwd uh, trouwens, want ik zat weer even op je Facebookpagina, Rendel. Ja. En ik ben heel benieuwd of jij al een rondje hebt gemaakt in je nieuwe Ferrari. Uh... In mijn nieuwe Ferrari? Heb je, ik een Ferrari? Ja, je, <laughs> jij hebt een Ferrari. Een wonderschone must Een Ferrari 296 GT3. Ja, ja, Nee, nee, nee. Ik pas je net niet in. Gaat net niet. Hij nee. ja, is wel heel mooi. Ja, super, hè. Ja, wat, uh, hoe groot is uh, die Ferrari waar we het over hebben? Dit is 1 uh, op 8. Dat is een, uh, zeg maar een goede, ja, goede salontafelgrootte. Zo moet je het maar zien. Dat is het beste wat je mensen kan zeggen in plaats van centimetertjes. En uh, ja, een prachtig model van hem uh, Ja, dat zijn wel de, de grote jongens en de mooie jongens jongens, maar ook hele dure jongens, want ze kosten een beetje geld. Je kan, er, je kan er ook een echte auto verkopen. Nou ja, maar, je, dat, maar je krijgt er ook wat voor. Daar vroeg ik ook of je er al in gereden had. Ik dacht, nee, voor die nee, prijs nee, moet het nee, eigenlijk nee, nee, kunnen. Nee, nee, nee. nee, ik hoef geen verrijden meer. Ik heb er ook al, ooit een gehad. Oh. En ik hoef, hoef zo'n platgeslagen Fiat niet meer te oh, hebben. Oh, nee. nee. Dat, <laughs> dat, ah. dat hoeft niet meer voor mij. Ja. Nee, nee, nee. <laughs> je hebt er nog ja. extra rijles voor nodig ook. Nee, dat kan wel mee. Maar, uh, oh weet ja? Ik, ik, ik, weet je, ik, je hebt altijd het gevoel als je in zo'n ding rijdt... dat je een soort misdadiger bent. En dat ben ik niet. Dus ja, dan moest je op een gegeven moment dat gaat hem gewoon niet worden. Maar je was gewoon bang dat je het vanzelf zou worden als je er in zit. Ja, zitten. maar dat was ik ook wel geworden met die auto. Ik had Oh, een echt? Fouten. Ik, ik had een Ferrari Testarossa en dat is oh. ook wel gelijk wel de meest foute Ferrari die je kan hebben met die brede kont en die 12-linder motor achterin. Supermooie auto, maar bij elke Albert Heijn waar je boodschappen doet, ja, dan is je, je toch een beetje raar aan te kijken dat je voor de aanbiedingen gaat. Laten we het daar maar op nou, ja, dat is ook zo. Ja, en, plus, ja. Met de Rolex natuurlijk. Hè, op dat ah, moment nog. ja. Zo'n ah, ja. ah, ja. ja, auto in Amsterdam-Zuidoost. dat staat gelijk aan, nou ja, weet wel, van die J witte poels Ja, uit. Nou ja, ja, ja, we kunnen ze uittekenen. Nou zullen ja, we we ja. We boesemt wel in natuurlijk. Ja, nou, het valt ook wel mee hoor. Valt ik blijf gewoon Amsterdammer. Dus, uh, en ik ben gewoon een gewone, normale, uh, rare Amsterdammer. En dan ja, moet je zo'n ding eigenlijk helemaal niet willen rijden. Maar ik zeg altijd, ja. vink, we hebben het meegemaakt. Klaar. Zo so <laughs> ja, is dat, zo so is dat. Yeah. Nee, maar uh, die auto, dat is uh, <laughs> nogal wat. We hebben het over een prijskaartje van ruim 16.000 euro, hè. Ja. Voor een modelautootje. Ja. Nou, autootje, ja, modelautootje. auto. En er zijn best, best wel prijzen natuurlijk. En ik heb hier wel meer van dat soort auto's staan, hoor. Die allemaal in die prijskategorie zitten. Maar ja, dat, maar dat weten ze bij Albert Heijn gelukkig dan niet. Ja, weet je wel. Ja, ja, ja. Maar Een beetje zoals de supermarkt. Die, gewoon, die hebben ook uh, met minder producten meer omzet gehaald. Dat moet je het maar op die manier doen, toch? Ja, precies dat. Juist. Precies dat. Nou ja. Sorry, maar, zien, zeg maar. Nee, maar er is gelukkig een groep verzamelaars voor. We hebben hier diverse van dat soort auto's staan. Ja. En het gaat uh, vanaf uh, zeg maar soms wel 8.000, euro tot in de 40.000 euro zelfs. Wow. En uh, ja, er zijn toch mensen die dat uh, toch een beetje uitgeven, die 40.000, uh, zoals wij uh, vier tientjes bij de Albert Heijn uitgeven, zeg maar. Weet je dus. Uh, die, die, die, dat is toch een groep mensen... Laat het zo zeggen, in Nederland is het ja. een heel grote groep mensen... die toch nog serieus geld verdienen op een of andere manier. Jawel, dus, uh, jawel. Wij hebben een slijterij gehad. en Daar dat, dat waren mensen die kochten gewoon voor 700, 800 euro... een flesje whisky. Ja, nou ja. Dan ja. denk, denk ik, nou doe bij maar een pak melk. Vind ik lekker. Ja, ja, ik, weet, ja. Ik, ik, doe, ik doe de Willem Lossens voor 19 euro. Die is ook lekker, hoor. <laughs> ja, dat... <de, de, laughs> zo, zo is mijn niet. Hey, een mooie auto, maar uh, is er al uh, belang. Stel ik voor getoond of niet? Ja, en hij is al verkocht. Nee, hij is al weg. Hij uh, is al weg ook. Ja, dat zijn oh. wow. wel mensen die willen dat like hebben. Oh, ja. en, uh, is, dus is dat, toch dat, wat, hè? Dat komt eigenlijk ook wel een beetje binnen. En dan gaat het inderdaad bij mij op Facebook. En dan is het eigenlijk weet ik al gewoon dat na 10, 15, 20 minuten al de telefoon gaat. Re, doe maar. <laughs> weet je, zo gaat dat. Ja, wel. ja, ja, ja, ja, ja. En, uh, jeetje. Dus nou, dus nou wauw. gaan vrij snel weg. Uh, gelukkig wel. En zoete gelukkig broodjes. Wel. Ja. Heb je hem nog een beetje opgepoetst uh, voordat hij de, de deur uitging? Of ik zou of... je vertellen, we hebben alleen even het... Uh, het klepje open gedaan en even naar gekeken of hij helemaal heel is en dan gaat het klepje dicht en dan is hij zo naar de klant toe gegaan. Dus, okay. dus uh, Dat zijn die dingen waar we dan heel erg aan lopen. We weten gewoon van dat merk dat gewoon als het binnenkomt, dat komt in een hele grote krat binnen, dan is het ook meestal wel goed en dan is het gewoon lekker en dan, uh, dan uh, dat eigenlijk niks meer aan het doen. Niks meer aan doen, doen. gewoon hmm. gelijk door naar de klant. En die, ja. uh, die zitten waarschijnlijk nu met die, die fles whisky van volt heel erg van te genieten. <lacht> ja, dat denk, ah. dat denk ik ook. <lacht> die, die hebben hier wat te pronken, zullen we zeggen, toch? Ja, ja, ja, ja, ja. Geweldig. R Rendel, gisteren het einde van Dakar. Hè? We ja. hebben een paar weken mogen rallyen, zeg maar, ja. met de, de gewone auto's, met trucks, de, de buggies en uh, wat nog niet meer. Oh, die elektrische auto's tegenwoordig ook, hè? Toch? Die uh, gedeeltelijke elektrische auto? Ja, ja, die hebben in de woestijn waarschijnlijk heel lang door uh, gehad. Ik heb geen idee, maar uh, <laughs> nee, ja, <laughs> dat, die... dat gaat hem helemaal niet worden. Nee, <laughs> uh, die, die hadden hele korte routes. Uh, hadden ze ja, nee, Maar in principe natuurlijk de winnaar Carlos Sainz reed ook in een soort elektrische auto. Hè? Zo moet je het natuurlijk wel zien. Want het is, was natuurlijk in principe gewoon een elektrische auto, waar alleen uh, de hele dag uh, achterin een aggregaatje stond te draaien. Dus ja, heel erg milieuvriendelijk. Maar ja, wel geweldig dat ze natuurlijk uh, Audi uiteindelijk toch die dakker heeft weten te winnen. Want daar waren ze natuurlijk heel mee bezig en uh, ja het was gelijk de laatste keer want volgend jaar zijn ze niet meer bij Audi die, oh. hebben, die zijn uh, die ze hebben gelijk gezegd we stoppen ermee en we gaan uh, alles uh, zetten op de Formule 1 dus ja dat is de toekomst en uh, Carlos Sains, uh, junior of uh, senior, uh, die moeten daarmee stoppen, zeg maar. Uh. Nou ja, die is een vierde Dakar, maar ik heb begrepen dat er al een paar andere merken hebben heel erg uh, interesse getoond uh, richting uh, Carlos om uh, volgend jaar weer in te stappen in hun project. Uh, ik heb begrepen dat de Grove Fort is er heel erg mee bezig. Die wil de Dakar in. Dus ja, uh, ik heb geen idee met wat voor grote auto's dat gaan doen. Uh, ik denk dat die volgend jaar wel weer een sitje heeft. Moe, uh, die, die gaat er volgend jaar wel weer helemaal bij zijn. Uh, uh, en ja, geweldig. Weet je, hij doet het wel hoor. 61 jaar en hij doet het gewoon klaar. Vierde Zo, uh, keer dat hij gewonnen heeft. Hè, en ja, het leukste is, in vier verschillende merken. Ja. Dus dat is ook natuurlijk heel knap. Heel knap. Dat je dat gewoon doet, is natuurlijk helemaal prachtig. En uh, dus ja, ik, ik vind het gewoon fantastisch uh, dat die man, uh, hij heeft ook, uh, moet ik eerlijk zeggen, gewoon uitmuntend gereden. Kunnen we veel over praten. Geen foutje gemaakt. Ze hebben ook weinig problemen gehad met die auto. Zijn teamgenootje wat meer problemen, maar hij heeft er gewoon wel bij gestaan. Dus uh, ja, super. Uh, He ik, helemaal prestatie, zeker. Ja. ja, en ook een geweldige programma van Christina Kutieras natuurlijk. Hè? Die dame, hè? Die, die, heeft, ja. uh, die is een bukkie gewoon geworden natuurlijk. Ja, ja. ongelooflijk. En dan zie je maar dat Dakar is pas afgelopen bij de laatste finishvlag, Want die jongen die uh, ruim aan de leiding zit, die ging toch in de laatste proef, ging het allemaal mis. Dus ja, en Christine, nou, ja, gewoon toch erbij. Dus we hebben weer, daar moet, nou, moet ik even goed gaan nadenken. Ik denk dat dat, poeh, het is heel lang geleden, maar was dat Jutta Kleinsmied niet die de laatste keer gewonnen had? Dat weet ik, ja, weet ik ook niet hoor, maar... Uh... Nee, nou, je heb je nog nooit van... Voor... Ben je er nog? Ja, hij is er nog. Ja, ja. ja, hey, ja. Nee, ja maar joh, dat uh, was op het nieuws. Dat was echt overal op het nieuws, hè? Dat zei gewoon. Uit. Ja, gewoon geweldig. Dus uh, uh, echt top. Mooie meid ook, leuke meid. Ja. En, uh, en, en ook in Spanje best wel een bekende rallyreis. Hè? Dus ja, uh, toch, toch goed dat dat een keer gebeurd is. Dus uh, Ja, het dak is voorbij. Ik denk dat een heleboel mensen blij zijn. En vooral de deelnemers, het was wel een hele zwaar dit jaar enorm zwaar. Zeker, en als we dan naar de, naar de vrachtwagens, de trucks uh, kijken, waar de Nederlanders normaal gesproken heel sterk zijn, zijn we nu uh, derde, vierde, vijfde en zestig geworden, geloof ik, hè? Ja, ja, nou, ik geloof dat uh, bij de al-Nederlandse ja, uiteindelijk geldt die eerste plaats. plaats. Ja, ja. En dan ga, daar, daar gaan, dan zitten die jongens een heel jaar voor uh, te trainen en te gaan, en ze uh, willen die eerste plaats. Ja, en als je dan zo'n grote delegatie van Nederlanders hebt, en we hebben echt heel veel vrachtwagens rijden daar, ja, en je wordt dan uiteindelijk dan toch maar gewoon de derde is de beste. Hè? Dan denk ik van, ja jongens, oeh, dat is uh, de druivenzuur. Aan de andere kant zeg ik, ja, je hebt hem wel weer uitgereden. Dus, dat is toch zo ook zo. Ja. Want dan gaat het uiteindelijk om. Is ook zo. Ja. Nou ja. Die uh, Tim en Tom. Die waren een partij blij dat ze hem uitgereden hadden. Want dat ja. hebben ze wel gedaan natuurlijk. Hè, ook. Ja. En de beste kassiering ooit. En dan zeg je. Uh, 21ste geloof ik. Ja. Dan kan je zeggen. Ja, wat is nou 21ste? Nou. Ik, ik Aankomen in Dakar is Heel wat. Als je dan nog 21ste wordt. Ja. Dan is het Gewoon pluim voor die jongens. Want ze hebben toch wel weer pech gehad. Weer hun wiel verloren. En, uh, en het leek zo goed te gaan met die Dakar Waren ze gewoon wel in die top 20 terecht gekomen, denk ik. Ja. Weer heel. ...veel tijd verloren omdat ze natuurlijk een wiel afbrak. Ja, dat is wel een beetje zuur, maar... ...ja, uh, uiteindelijk gewoon... Ja, ...Tim, waanzinnig veel goed gereden... ...en Tom, waanzinnig goed genavigeerd. En uh, zeker die... Uh, ...die 48 uur special, waar ze 48 uur... ...onderweg waren, zeg maar, met een beetje slaap... Uh, ...hebben zij heel goed doorheen gekomen. Ja, uh, gewoon pluim, gewoon super. Goed ja. auto, goed team... En uh, ik denk dat ze weer, Tim en Tom kennen, weer een klein beetje meer van elkaar houden, dus het is altijd weer goed. Dat is alleen maar goed. En <laughs> dus ze hebben weer een diploma aan de muur, uh, moet je maar denken. Weer een medaille en weer een diploma, dus uh, uiteindelijk gewoon, uh, uh, gewoon een superdakker. Ik denk voor de Nederlanders zijn ze een superdakker geweest, toch wel. Een mooi, uh, ja, ze zijn, uh, het belangrijkste is, ze zijn heel hard terug. Er zijn, uh, jammer genoeg, toch al één dodelijk ongeval Ja, ja, je, ja, Dat, uh, weet je, het dus, blijft gewoon toch wel gevaarlijk daar in die duinen. Ik denk met zand, je komt altijd wel zachtjes terecht. Maar ik weet niet of je onboord hebben gezien, jongens. Het gaat zo hard. Ze rijden daar zo hard door dat zand heen. Dat ik denk van, oh... Poeh, ik moet, ik, ik, mijn droom is het ooit nog te doen, maar ik moet er toch wel eens even twee keer over nadenken, eerlijk gezegd. Oké, okay, doe je dan een uh, live verslag uh, tijdens de Pit Report? Dat kunnen Absolute, we wel doen, hè? Absoluut. Ik zin een cameraatje op jou. Ik zin cameraatje, zenden we het uit op tv. Helemaal goed. Jullie ja. willen wel, hè? Ja, zeker. Nou, Rindel, we gaan tot slot uh, nog eventjes, uh, ja, twee dingetjes uh, wil ik nog doen. Ja? Uh, iemand uh, in het rood, die als uh, jeugdheld uh, Alonso had... En uh, nu gaat hij uh, rijden uh, in uh, Zandvoort in het rood. En dan hebben we over de Nederlandse Maya Weug van 19 ja, jaar. Wat goed hè? Ja, geweldig. Ja, maar Maya heeft wel mooie dingen laten zien hè? Dus uh, uh, het is natuurlijk een, wat is een Nederlandse vader, een Belgische moeder. Is het zoiets? Zo was het of is het andersom? Ik weet het niet. Woont in Spanje. Dus een hoop mensen hebben nog nooit van haar gehoord. Maar dat, uh, die dame kan uh, serieus hard auto rijden. En uh, ja, ze zit nu, uh, gaat ze Formule. Wat is het? Formule FRE volgens mij? Ja, de Formule Eén uh, academy. Ja, is nou, het, is, nee, het is een serie die uh, zeg maar waar de Formule 1 teams dan zeg maar hun uh, kleuren aangeven. Dat is een beetje wat de dameserie was? Oh ja, oké. Okay. Ja. Oh, ja, die is uh, en, van. Zij uh, uh, komt uit voor Ferrari, dus ze mag in het rood gaan rijden. Ja, van Sussie Wolf uh, heeft dat. Ja, uh, toen je, dat op, is een team. Dat is een team waar Jan Lammers graag voor gereden had in, de, in het verleden. En anderen hebben heel graag voor gereden hebben. Nee, gewoon top dat je in dat uh, programma bij Ferrari uh, zit. En ik ken zelf persoonlijk niet, maar een hele leuke meid te zijn. En uh, heel spontaan. En uh, ja, als je dan ook nog een beetje met dat uh, rechtervoetje, voetje dat gaspedaal goed naar beneden kan trappen, dan is het alleen maar mooi, toch? Mooi. En een mooie leeftijd, 19 jaar. Dus ja, uh, ze heeft uh, nog een hele toekomst in de autosport. Ja, dan heb je geen angst. Dus mooi, dan ga je hard. Dat is altijd goed. Moe, uh, wij, wij, wij hebben dit jaar een paar jonge lui die gaan rijden bij ons in de historische autosport. En die jongens hebben geen angst. En die gaan altijd hard. Dus dat is mooi. Moe, uh, dat uh, zie ik heel graag. Dus ja, ik hoop van mij uh, dat, uh, dat ze goede begeleiding krijgt en dat ze gewoon uh, lekker met een goed team samen kan rijden... en dan dat het helemaal goed gaat komen. Dankjewel, ja. En tot slot, uh, tot slot 2 maart, gaan we weer race in Bahrein, hè. De eerste race van het F1-seizoen. Ja, ja. En we dat hebben, de, jongen, we hebben er de, er natuurlijk uit. de prestaties van de, van de teams... Hè, die eraan gaan komen. Ik ga eens even kijken. Volgens mij 5, 5 februari de eerste... Dat is uh, Williams en uh, ja. dat, uh, dat steek even uh, heen, dat is uh, van uh, Alfa Tauri, of nee, oh nee, Alfa Romeo, toch? Alfa Romeo, ja. Ja, ja? Ja. ja? ja. ja. en uh, Alfa Tauri gaat toch, nou Alfa Tauri heet uh, dit jaar nog Alfa Tauri? Ik weet niet meer. Ze nee, daar doen, zin... doen ze heel geheimzinnig over. Waarschijnlijk zin... gaat dat uh, Visa Cash App RB heten. Om het even makkelijk te maken. Ja, nou, een goede marketingafdeling. Die hebben het begrepen. <lacht> nou, <ophouden. lacht> ja, toch. <lacht> Welk team zit jij nou in de Visa Cash uh, app uh, RB? Uh, dat uh, gaat er niet worden. <lacht> dat gaat hem helemaal niet worden. Nee, dat zijn, dat, die hebben het echt heel goed begrepen. Dat is, uh, nou, uh, ja, we gaan het zien. Maar, weet, ik, ik, uh, uh, net zoals uh, afgelopen jaar, vorig jaar, toen ik die presentaties... Het zijn nog niet de echte auto's uh, die gepresenteerd wordt. Want in Barcelona stonden er opeens heel andere auto's uh, in de pitboxen. Tenminste, niet qua beschikbaarheid. Maar wel qua uh, vormgeving, toestand, dat soort dingen. Ik denk niet dat er heel veel vrijgegeven gaat worden maar, uh, in die laatste dagen nog voor de echte eerste testritten. Dus we gaan het allemaal wel zien dit jaar. Wat, wat, uh, ik zeg altijd maar op het moment dat ze op die baan zitten, dan gaan we pas weten waar ze staan. Zo ja. die feit op nou ja, Ze verwachten wel dat de presentaties uh, wat uh, spectaculairder gaan uh, worden. Dus uh, nou, we ja, krijgen een, wel een wel. Hele, hele show uh, waarschijnlijk eromheen. Er zal wel weer een van de uh, formule 1 auto op een uh, flatgebouw gedouwd worden. Maar <laughs> het is nooit meer met, de, met al die mooie meiden die we vroeger hadden. Dus nee. het, het, het, kan, het kan helemaal niet meer spectaculair. Of we krijgen een, een of andere rapper uh, die dan in één ja. keer uh, op je auto zit en uh, begint te rappen of zo, uh. Ja, waar we nog nooit van gehoord hebben. Dus hij <laughs> ja. me gewoon of niet een YouTuber van. of uh, weet ik veel wat. Ja. Ja. Nee, lijkt me gewoon helemaal, helemaal geen goed plan. Maar over racen gesproken, morgen is Zandvoort, hè? Vijf uur wedstrijd. Oh! Er word, wordt word, word om de hoek bij je gereest, hè, morgen. Oh, oh, goed dat je het zegt. Ja, dan weet je dat ook, hè. Maar ja. morgen is er gewoon een vijf uur wedstrijd op het circuit. Dus uh, als er mensen weer in de stad denken, waar komt dat vandaan? Ze zijn lekker rondjes aan het rijden. U bent gewaarschuwd. Nou, U bent gewaarschuwd. Hè? Geen rust aan de kust. Ja, ja, nee, ja, inderdaad. Onrust aan de kust. Maar dat ja. wij, anders gebeurt er toch niks in deze tijd in Zandvoort. Dus ja, dat zat. Wat gebeuren Ik zit is al drie uur zit ik te vertellen wat er allemaal gebeurt hier. Dat is een uh, winter endurance uh, race? Of ja, wel, ja, winter, ja, een soort winter endurance race. Volgens mij vind ik het DNT. Dus er rijdt uh, echt uh, alleen maar amateurcoureurs mee. Alleen, oh, ja. maar, uh, okay. alleen maar leuk. Dus ja, ja, mooi. geweldig. Ja? Geweldig, wij zijn weer helemaal bij. Dankjewel, Randall voor deze week. Voor volgende week. En uh, volgende week. <laughs> zelfde tijd, zelfde zender, zullen we maar zeggen. Komt helemaal goed. Oké. Okay. Komt helemaal goed, kouder. Dankjewel, ja, fijne dankjewel zaterdagavond. Oké. Okay. Ja. Dag, Hoi.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 Dag genoeg, zaken, man zonder mededogen die concurrent verslagen vindt. Zelf haast failliet gaat. En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoten, de zon schijnt er is geen reden. Met rotweer en het harde wind te gaan fietsen met een kind.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 Kort voor ze kop van de zakenman, want er wordt die alleen maar slechter van. Maar liever dan, dan het bort voor ze kop van de zakenman, want er wordt die alleen maar slechter van, maar liever dan, dan het wordt voor ze kop van de zakenman, want daar wordt die alleen maar slechter van. Op de van de van Maar liever dat het dat het toch van de zaak man, dan te geleiden als dat dat de van van Ja, de mooie gouden oude single van Boudewijn de Groot. Jimmy. De Zandvooster Radio, ja, we gaan weer schakelen naar uh, Heemskerk, want uh, daar is uh, voor ons aanwezig uh, Piet Pijper bij de wedstrijd en we zitten in de tweede helft, Piet. En uh, ja, hoe is het allemaal gegaan tot nu toe en hoe zijn we de kleedkamer uitgekomen? Wij, uh, wat heb ik nog even is, het eerste bericht is dat we uh, toch iets beter de kledingkamer zijn ingegaan. Want uh, op slag van Rust uh, kregen we een aanval, een tijdtrap En dat uh, werd gevolgd door een corner die werd genomen door uh, Jeffrey Samsin. En Karsten uh, Vries kopte die op uh, slag van Rust in. Dus we zijn uh, gaan rusten met 1-1. Wauw, dus, uh, lekker. En inmiddels zijn we in de tweede helft 20 minuten bezig. Uh, er wordt nu ook gewisseld links en rechts. Dylan Kreuger is zijn veld uit de Novell is erin. Of Novell is er nog niet in, maar die gaat, het gaat er zo in. En uh, we gaan 1-1 en uh, dat is een beetje nu uh, ook uh, komt een beetje uit zijn schulp. Het is ook wat aanvallend, maar wij hebben ook wel kleine kansjes gehad. Dus het is eigenlijk wachten dat een van de beiden gaat scoren. en uh, Ik denk dat Zandvoort daar wel de meeste aanspraak op maakt. maar Dat is het veldsveld, maar dat is nog geen doelpunten. Dus het is spanner Rico van den Burg is in het veld gekomen voor uh, Dylan Kreuger... Dus die anderen lopen nog warm. Dus het is 1-1. Het, het wordt ook wat donkerder nu. Het, is, het, het zonnetje gaat weg. Het was hier lekker. Het wordt ook koud. Maar uh, we doen ons best. En uh, nou, we hopen op de overwinning. Gaan, ik hou jullie op de hoogte in Zandvoort. Ja, zeker. En het ja, zou mooi dan zijn dan als we de drie punten mee naar huis kunnen nemen. We moeten de drie punten mee naar huis. Maar daar gaan we echt alles voor doen. Dat doen we ook. Dus... Uh, ja? Oké, okay, dankjewel Piet. Dan uh, uh, meld ik me. Ja, en even meld voor vijf me. uur kom ik nog bij de afsluiting. Kom ik nog even bij terug uh, hoe het allemaal weer gegaan is in die uh, twintig minuten dan, eh, zeg maar. Oké, okay, ja, ongeveer. Ja, heel goed. Oké, okay, ja, oké, okay, hoi. Hoi. Something's gotta hold on me lately. Though I don't know myself anymore.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 Hoorde je met uh, Loose Control lekker een nieuwe single. Dolly? Godnaam, als je dit nummer toch opzet, hè? Ja. Als je iemand uitnodigt na je eerste date bij je thuis... je zet dit nummer nou ja, op, is heb je meteen verkeerd. Meteen uh, aan de haak geslagen. Ja. Ja, Daarom okay. heet je ook swims natuurlijk. Ja, zo is het. Je slaat hem zo aan haak. Huppakee. Ja. ja. No escape. No escape. Ah, ah, dat gaat ah, trouwens ah, ook ah, ah, ja, voor de, de lieve dieren... die in het kennen dieren nou, thuis zitten. Want er ja. zitten er wel een aantal. Ja. En je en vindt het helemaal in... Uh, ik was er trouwens van de week even kijken en ja, uh, ja de, toch wel een redelijke drukte met mensen die ook kwamen kijken of ze misschien een huisdier daar konden vinden ja. iedereen is daar welkom natuurlijk helemaal achterin hè, in uh, Noord vind ja. je het kennen me dieren thuis en daar zit ook de volgende hond die jij uitgekozen hebt als uh, beest van de week ja wat een, een dotje cheetah heet ze en uh, zij is een Amerikaanse Stafford dame van 8,5 jaar oud. Nou, als je toch die leeftijd hebt, dan verdien je toch wel de rust van een warm gezin, hè? Voor de, voor de laatste jaartjes. Ze is een uh, vriendelijke en enthousiaste hond naar mensen toe. Uh, kinderen is ze ook gewend. En dat is geen enkel probleem voor haar. Een gezin met kinderen zou dus prima kunnen. Wel als ze vooraf even kennis kan maken, natuurlijk. Maar ze is gek op aandacht en knuffelen. Met andere honden is ze wel kieskeurig en uh, soms is er wel eentje die ze leuk vindt, maar vaker uh, vindt ze honden andere honden niet leuk dan wel. Ze weet gewoon wat ze wil en hopelijk is dat geen probleem. Ze loopt netjes mee aan de riem en ze kan ook andere honden goed negeren. Ze zoekt dus een baas die het niet erg vindt dat ze niet los kan lopen, maar altijd aangelijnd uitgelaten moet worden. Alleen thuis blijven is ze gewend. Vindt ze prima. Maar het moet wel even rustig weer opgebouwd worden. En dan zal dat straks ook weer prima gaan. Ja, soms kan ze wel piepen. Maar daarna is ze weer netjes stil. Ja, dat is echt van die Stafford's Die praten gewoon, hè. Die... Daar moet je wel tegen kunnen. Uh, verder is het een goed opgevoede dame. En ze beheerst de basiscommando's. Ze is zindelijk... Heel speels en met speelgoed. En uh, het, het, het enige vervelende is als je met gaat spelen met speelgoed... dan kan dat speelgoed het niet navertellen. Nee, dat is weg. Nee, nee, ja, dat is klaar. Dan kan je weer opnieuw gaan kopen. Nou, denkt u dat u deze cheetah uh, tussen aanhalingstekens kunt temmen? Ze is op zoek naar een nieuwe baas. Dus uh, neem dan contact op met het, uh, met het dierentehuis Kennemerland... Um, dat kan via de website. Als u dan even gaat kijken bij uh, de honden en dieren die er zijn bij Cheetah. En dan ziet u als u doorscrollt naar beneden uh, een geel vakje. En er staat op neem contact op. En dan komt het gelijk terecht bij het dierenthuis Het dierenbescherming.nl En ze houdt ook de boel goed in de gaten want ze is uh, waakzaam. Het is en een ze sinds, waakzaam hond. Uh, ja, ja. is uh, gisteren uh, zit ze daar hè. Sinds gisteren pas? Althans, sinds gisteren wordt ze geplaatst. Dus, uh, oh, Ja. Oh, oké. Okay. Ja, oh, he, waar heb je dat gezien? Nou ja, dat staat er helemaal onderaan uh, op oh. de website. Dus uh, plaatsbaar vanaf uh, in 19, 19 januari. Juli, ja, ja. ja nou, uh, dat is gisteren. Ja, sinds gisteren is ze plaatsbaar. Ja. ja. Mooi, dus uh, ga naar uh, kennenmedierenthuis.nl en... Uh, ja, dan uh, vind je vanzelf uh, de dieren uh, die daar uh, beschikbaar zijn ja. uh, op dit moment. Zie het, hij ziet het enige schatje. Allemaal he? op een uh, nieuw uh, baasje of baasinetje. Ja. En uh, jij had het net over die Teddy Swims. Hè? Als je dat opzet, dat je dan helemaal uh, meteen uh, een schot in de roos hebt. Het zo <laughs> dat is misschien ook weer de verkeerde uitdrukking. Maar goed, een schot in de roos hebt met uh, Teddy Swims en uh, Loose uh, Control... Ja, en als je dan deze plaat erachteraan draait, ja, uh, Donnie, ja. Ja, nou, dan kan je heel hele avond niet meer stukken hoor. Oh, is dat oh, dan, zo? Ja, Laten Zeker horen? Ja, ik niet weet niet dat ik ooit nou niet wat op bezoek heb. Dit he, is maar. een uh, disco klassieker uit de jaren tachtig. Een band waar ik heel gek van was. De S.O.S. Band. En dat staat ja, voor uh, Sound of Succes. Ja. En dat hadden ze zeker in de jaren tachtig uh, met uh, Just Be Good To Me, The Finest. En ook met deze trouwens. No one's gonna love you. Die gaan we nu draaien, de 12 inch. Dus uh, we zijn wel even onderweg. En dan gaan we nog naar de dagen kijken die er allemaal geweest zijn. Aankomen en dergelijke. Dolly weet er alles van. Hoor je zometeen bij CFM. Weet je uit de tijd dat we allemaal piraten uh, waren, Dolly? Van die illegale zenders en zo, die had je overal, maar, hè? Ik vond dat uit in, die uh, tijd? in Zandvoort, ja, ook uit deze tijd, ja. Meen je niet? Jazeker. Oh, het lijkt een beetje van die lounge muziek die nee, je tegenwoordig zegt. Nee, dit is echt, echt... Uit, uh, uit de jaren tachtig. zeker, Jazeker, jazeker. Ja, oh! No one's nou. gonna love you, de uh, SOS-band hoorde je. Jeetje. We gaan nog even wat dagen doornemen en dan uh, gaan we ja. nog een plaatje rijden. en dan gaan we nog even naar Piet in... Uh, Heemskerk, dus uh, we hebben nog eventjes uh, uh, het een en ander te doen, toch? Nou, welke zo is het. Heb jij, we, hebben, we hebben niet zoveel, dan, zoveel dan, tijd meer, Welke dag heb jij allemaal in de aanbieding? Wat is je wel nou, Gisteren heb je rot geknuffeld, uh, hoor ik. Nee, nee, dat moet nog komen. Oh, dat dus oh, is Morgen is wereldknuffeldag. Is, oh, morgen, oh, morgen. Morgen wereldknuffeldag. Okay. Dus zorg dat je lekker gezellig met mensen bent die je graag knuffelt. En knuffel erin te blos. Hartstikke gezond, hè? Is bewezen. Knuffelen is heel gezond. Dus vooral morgen beginnen en veel blijven doen. En vandaag is het Nationale Tulpendag. En uh, daar is een, een heel uh, feest van gemaakt. Uh, op het Museumplein. En de aftrap die was om uh, 1 uur. Daar stonden 20.000 tulpen. En iedereen die mocht vanaf 1 uur gratis een bosje tulpen plukken. Kijk, wat leuk. Wat ja, leuk. zeker, zeker. Um, uh, en wat hebben we nog meer voor dagen uh, die eraan komen? Morgen is ook de dag van de sneeuw. Maar ik heb uh, net gehoord van Rico Schreuder dat dat hem niet gaat worden. Die sneeuw moeten we er zelf bij denken. Nou, van de week hebben we wel een beetje sneeuw gehad natuurlijk. Ja, van de week. Maar ja, morgen is pas de dag ja, van de sneeuw. Ja, oké. Okay, maar dat was om hem alvast uh, een beetje aan te kondigen, zeg maar. Ja, dat is het. maak nou, er maar ja, wat van, hoor. Ik heb nog een buspoeiersuikerstaat ja. thuis staan. Okay, dus nou, op, op een konnetje. Gooit morgen over de linnéa ja, en dan ja, ja, ja, he, is het ja, ja. helemaal ja. goed ja ja ja Nou, en dan, dan overmorgen mag je een waardering voor je manager uh, uitspreken. Dan is het Community Manager Appreciation Day. De dag daarna, oh dat vind ik wel een mooie, de internationale dag van het handschrift. Oh ja, nou ja. dat vind ik, ja. Oe, ja, ja wie schrijft ja. er tegenwoordig nog met de hand? Nou, ik ken wel veel mensen die nog met de hand schrijven, ja. Ja? Ja, ja zeker, oh. ja. Ja, het, het is ook beter Kestkaart om... ook kontra... en zo? En ja, met, uh, de, oh. doe, ik ook, doe ik ook nog met de hand. Oké. Okay. Ja hoor. Ja En dan, dan komt er een dag, dat is wel een favorietje van mij. Pindakaasdag. Ja, nee, die 24, 24 januari. januari! Ja, die wil, ik ook, die ja, wil ik ook. Ga jij daar aan meedoen? Daar ga ik zeker aan meedoen. Ja, starten de met pindakaas. kaas. staan al in de, in de kast hoor. Ja, dus, pindasoep. pindasoep. Pindasoep, lekker. Soep, oh, nee. s'avonds. Oh, een stukje stokbrood erbij. Stom, hè? Ba ja. Ik vind het gewoon lekker. Ja, ja. <laughs> nou, uh, ik vind het wel weer genoeg dagen. Ik, ik zie dat die, dat die klok maar doortikt. En we Daarom, moeten nog met naar Piet toe. Ja, we draaien even snel een plaatje. En ja. dan gaan we naar uh, Piet. voor ja, en zo het, is sloten het dit programma alweer, uh, Dolly. Zah, gaat zo, weer voorbij 1-1, ja, Stond het daar uh, tegen Aardo uh, 20... Uh, in Heefskerk A20 tegen SV Zandvoort. Daar hebben we het dan over. Hoe het uiteindelijk uh, op dit moment is... dat horen ze dadelijk van Piet naar deze van Mr. Mister. Baby, don't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 Met, uh, nee, hij is niet. Uh, dolly, toch niet. Nou, dat was de bedoeling dat we uh, pizza zouden nee, hebben. We proberen hem even opnieuw. Mister, mister met de Broken Wings. We gaan naar Heefskerk naar uh, Piet. Het slot, uh, Piet, hoe is het daar? Ja, nog een minuutje of tien. Uh, inmiddels hebben we de verlichting ontstoken. Want het wordt wat donker natuurlijk. Het is natuurlijk ook, ook rond de klok van vijf. Nog een minuut of acht tot tien. En we hebben ook wat blessures gehad. Dus kom er komen er al een paar minuten bij. Maar voor de rest, uh, ja, we hebben links over en weer, zijn weer kleine kantjes. Uh, nou, we maken Wij maken het niet af, maar ook de tegenstander niet. Mickey, die heeft een goede redding gegaan als doelwachter. Onze doelman, Wikie Groot, dus die heeft ons echt één of twee keer wel gered. En aan de andere kant, uh, we willen hem er maar niet inschieten. En, ja, dan wordt het moeilijk hè, als je hem er niet inschiet. Dus, nee, maar, nou ja, weet je. Het is, het is nog steeds 1-1 en het is, ja, we, moeten hem, we moeten hem gewoon winnen. Maar het zit er nog even niet in misschien. Hij, het is wel spannend en ja, we hebben ook wat gewisseld inmiddels. Dus, ja, verder is. kunnen we de luisteraars niet op de hoogte houden helaas uh, Piet, want er zit er tegen het nieuws aan. Yeah. Dus uh, ik uh, dank je hartelijk. 1-1, uh, daar laten we het voor, uh, voor vandaag uh, bij. En dan horen we volgende keer wel en lezen we uiteraard ook in, uh, op de diverse okay. sites hoe de wedstrijd afgelopen is. Dank je wel nee, Jammer, we houden het op 1-1 en uh, dan uh, hoor ik je niet meer bedankt. Nee, oké, okay, jij ook hartelijk dank. Tot ja, de dag, volgende Piet, okay. dank je wel. Hoi. Hoi doei. Dag, dag. Dat was hem Dolly. Dag Dolly. Dag Dolly. Dag. Oh ja, ja, oh. oké. Okay, ja. Oh, je zegt mij echt dag. Ja, ja, dag okay. Dolly. Ja. ja, dag Rob. Oké, okay, dag. Tot volgende maand. Tot de uh, volgende uitzending. Doei. Dag allemaal. Duizenden strepen, duizenden bomen. Ben in gedachten, ben aan het dromen. Je zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd.